Ja, Elin de Munk. Je hebt met sterke en vorig jaar meegedaan. En natuurlijk heel hoog gescoord. We kennen jou natuurlijk vooral als actrice. Je hebt vorig jaar een eerste single uitgebracht. Hoe staat het eigenlijk nu met die zangcarrière? Eigenlijk heel goed. Uh, binnenkort komt mijn tweede single uit. Die is helemaal klaar, die is ook al beslist welke dat zal zijn. Maar wij zijn uh, nog bezig met de videoclip, uh, die moet nog opgenomen worden. En eer dat je alles op sabam hebt gekregen, dat blijft ook maar duren eigenlijk. Dus um, als alles klaar is, dan komt hij uit. En hij zal, en hij zal heel goed zijn. Ja. Wat mogen we verwachten? Dezelfde Erin de Munk als jouw eerste single? nee Nee, totaal niet eigenlijk. Het wordt heel jong, heel fris. Een Rock chick met ballen aan haar lijf. zo, Met een goede band achter haar. Van die stevige, goede muzikanten. Uh, lekker rock and roll eigenlijk. Je blijft in het Engels zingen? Ik blijf absoluut in het Engels zingen. Ja, zeker weten. Kan je de titel overklappen van de single? De titel van de nieuwe single is Real Love. En ik heb zelf ook enkele nummers meegeschreven die op mijn album gaan komen, dus uh, het is niet gewoon maar puur inzingen, ik ben echt zelf bezig met die plaat, dag in dag uit. Ik zit erbij als de muziek geknipt wordt, als de muzikanten inspelen, als er gemixt wordt, als er gemasterd wordt, dus het is mijn plaat en ik ben er, ik ben er, ik kan er tevreden mee zijn. En dat is het belangrijkste vind ik eigenlijk, uh, uh, je, je kunt niets verdedigen waar je zelf niet 100% achter staat en ik sta 100% achter dit project. Mogen we dan een rockplaat verwachten of wordt het een mix van stijlen? Het wordt zo een, een rockplaat, maar bij ook rustigere nummers, alla um, Katie Melua of uh, Nora Jones, uh, zo een beetje Anouk. Ja, heel, heel toffe, toffe dingen eigenlijk. Janis, Janis Joplin, zo van alles eigenlijk. Ja. Wanneer mogen we die verwachten in de plaatsenzaak? Uh, in het najaar. Maar wanneer net dat is, dat is helemaal nog niet. Dat weet ik zelf nog niet dus. Is het dan de bedoeling dat je ook op tournee gaat met je band? Uh, ja, dat zou wel het plan zijn, ja. Dus hopelijk zijn we nog op tijd voor de boekingen, want uh, die gebeuren natuurlijk meestal in maart of in, uh, op, in, maart of in februari. We zijn er wel later bij nu, dus het zal pas uitkomen begin mei. Dus ik hoop dat we nog wat uh, boekingen kunnen meepakken. Maar met de crisis boeken ze misschien later, ik hoop het. Want uh, het wordt een heel leuk, uh, leuk, leuk bandje met leuke muziek en uh, het zal knallen. Dus als je ons zou boeken, dan zou het zeker goed zijn. Oké, okay, dankjewel Elinde Munk en uh, heel veel succes al sinds. Dankjewel.